De stoeltjes in de sprinter zijn blauw Zo blauw als het water en bosbessen en de nacht Ik weet het zo zeker als dat twee meer is dan voorheen En dat samen beter is dan alleen Ik zou er mijn leven op wedden Dat de stoelen in de sprinter blauw zijn Ze zijn koud en rustig en zullen me altijd doen denken aan die ogen van jou. En wie kan mij een ongelijk bewijzen? Want iedereen is zo zeker van hun blauw. Wie kan mij vertellen dat mijn blauw niet hetzelfde is als die van jou? Want jouw blauw is toch ook zo koud als de nacht? En het doet jou toch ook denken aan die handen van zijde en hoe het was toen we samen lagen rillend en lachend aan de rand van het water en hoe jij je armen heen en weer slingerde om weer wat gevoel te krijgen in die handen van zijde want mijn blauw was de kleur van jou het was de kleur die jij het liefst bij je droeg de kleur van je ogen de kleur van je handen, de kleur van je ziel. Ook op die donkere dag aan het water was het de kleur die jij droeg. Toen ik je vraagde wat ik nooit meer iemand zou vragen, en ik je vroeg om net zoveel van mij. is, moet ik opnieuw leren om van groen te houden, want groen is de kleur van vergankelijkheid en eenvoud. Het is de kleur van miljoenen blaadjes die vreedzaam in de wind waaien en van een moment van orde in de chaos. De kleur van verbinding en eenzaamheid. Het was de kleur die van mij was. En nu blijkt dat groen niet meer de kleur van jou is. Zou jij jezelf moeten vinden in het water. En zal ik moeten leren om van mezelf te houden. Via de treinstoeltjes, in de sterren in de nacht zal ik met je praten. Zoals toen we het groen op gingen zoeken en we lagen te rillen aan het water. Dus voorlopig huilde ik naar de maan Om de ogen die ik duizend nachten lief had Om de naam die op mijn tong kleven zal Om de schouders die naar je hoofd waren gevormd En om de liefde die ik dacht dat ik het nooit hebben zou Ongetwijfeld wordt groen ooit weer de kleur voor mij de kleur blijven van jou, blauw zal altijd de kleur blijven van jou, blauw zal altijd de kleur blijven van jou.